Het is veranderd, vind je niet? Ja, ja. Die, die uitdrukking op haar gezicht... daar ga, gaat iets eeuwigs van uit. Alsof ze een, een beeld is van haar vroegere zelf. Ja. Ja. beeld dat een mens van vlees en bloed zal baren. Zevende maand is ze nu. Dag, Svia. Dag, Onno. Dag, Max. Dag, uh, mevrouw Brons. Ik heb zojuist met de neuroloog gesproken. De berichten zijn niet goed, Onno. We moeten ons erop voorbereiden dat Ada niet meer uit haar coma ontwaakt. God, ik wist het. Ik wist het al die tijd. Ja, Dat wisten we allemaal natuurlijk. Hoe moet het nou in hemelsnaam verder wanneer straks dat kind hier is? Wat, wat, wat dan? De Quists riepen een familieberaad bijeen, waartoe ook Sofia Brons werd uitgenodigd. Mm. Alles was natuurlijk al voorgekookt door de klen. In Onno's directe familie waren twee gezinnen met kinderen... en die waren beide bereid de nieuwgeborenen in hun midden op te nemen. Koffie? Maar koffie? Nee, ik kom maar nu nee. nog even niet. Ik roep je wel als het zover is. Niemand verwacht van jou dat je luistert, was wassen. Ik heb al een nest vol kinderen en daar kan die van jou ook nog wel bij. En jouw weldadige socialistische invloed kan je immers later altijd nog op je spruit oh, laten gelden. Ja, wacht even, ik, ik dank jullie allemaal voor jullie behulpzaamheid. Echt, maar ik hoef niet nu toch meteen te beslissen, hoop ik. Het wordt pas over twee maanden geboren. Max was op de hoogte van de familiebijeenkomst. Het liefste had hij Onno en Sophia nog diezelfde nacht gebeld. Ongerust wachtte hij af tot hij iets van Onno zou horen. De volgende dag echter hield hij het niet meer uit... Want toen was het er opeens. Het uur van de waarheid. Als een plotselinge dronkenschap overviel het hem... in het aanschijn van de totale verandering die hem te wachten stond. Max, dit is wel heel ongewoon. Nou bedankt voor je hartverwarmende ontvangst, Ronno. Kan ik desondanks iets met je bespreken? Ja, kom binnen. Hè? Maar op eigen risico. Het is nog minder opgeruimd dan vroeger. Oh, dit. Deze chaos, dit, dit is echt. Dit is ongelooflijk. Ben jij eigenlijk wel een mens? Dat vraag ik mij ook wel eens af. Max, uh, luister, ik, uh, ik moest vandaag naar de kliniek komen. De artsen willen geen risico nemen en het kind nog deze week met een keizersnede halen. Morgen een beslissing nemen. Uh, daarom ben ik hier. Je hebt mij verteld dat je het kind liever niet bij je familie onderbrengt. En aan de andere kant wil je ook niet... dat het bij een alleenstaande vrouw zoals Sophia Brons opgroeit. Ja, dat is zo. En? Nou, ik heb haar voorgesteld... dat zij en ik ons over jullie kind ontfermen. Zeg dat nog eens? Het staat nu vrijwel vast dat ik telescoopastronoom in Westerbork word. En vermoedelijk ga ik me daar binnen afzienbare tijd definitief vestigen. In Westerbork? Ja. Jij? Ja. Jij voelt je op het platteland toch altijd als een verbanden misdadiger in Siberië? Er zijn dingen in mij veranderd onder en Je schoonmoeder is bereid bij mij in te trekken... dus je kind zou dan in goede handen zijn. Ik ken jouw gevoel voor humor, Max, ja? maar is dit niet een beetje overdreven? Ik ben bloedserieus. Wacht, nee, help me dit nou te begrijpen, alsjeblieft. Wat is er in je gevaren? Ik, ik zou het nog geen dag uithouden met dat vrouwmens. En daarbij is ze mijn schoonmoeder. Heb je, heb je soms iets met haar? <lacht> laat, laat niet Lachen. Nee, want je bent er toe in staat. <lacht> nou ja, goed, vermoedelijk zijn er zelfs voor een losbel als jij grenzen. Maar zonder gekheid, hoe, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Ja, ik zal in Westerbork of, of ergens daar in de buurt leven... als een geleerde met zijn huishoudster en haar kleinkind... Zij zal eten voor me koken en mijn overhemden strijken. En voor mijn seksuele behoeftes loop ik heus nog wel iemand tegen het lijf. <laughs> en dat, dat zal je allemaal doen voor mij. Ja, het doet niet alleen voor jou. Zelf heb ik ook genoeg van het soort leven dat ik tot nu toe heb geleid. Maar laat ik het anders zeggen. De verandering komt mij in zekere zin goed uit. Max. <lacht> ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nou, zeg maar niets. Of liever zegt dat het oké okay is, des te sneller zijn we klaar. Ja, mijn lieve, ja, maar mijn familie, wat... Hoe vertel ik het met mijn familie? Wil dat zeggen dat je het ermee eens bent? Ja, ik, ik, en ik weet zeker dat, dat, dat Ada dit ook het beste gevonden hebben. Maar dat de... vraagt om champagne. Ik mag <laughs> toch hopen dat je dat in huis hebt. Verbazingwekkend, deze beslissing van Max. Wat was nou eigenlijk de echte beweegreden? Dat kind, waarvan hij niet wist of het de zijn was... en zijn vroeging tegenover Ronno... ...of zijn hartstocht voor Sophia Brons. Wat dacht u van een mix van dat alles? Max. Proost. Proost. Het was trouwens een verdomd vreemd gesprek vandaag met die arts. Hoezo vreemd? Ja, hij heeft het uh, niet uh, uitgesproken, maar wat hij bedoelde was duidelijk genoeg. Aan, Aan de ene kant hebben we het vooruitzicht... ...dat haar lichaam nog maanden, misschien wel jarenlang wegvegeteert... ...totdat zij uiteindelijk een natuurlijke dood sterft... Ja. Of het komt overmorgen tijdens de keizersnede tot een bloeding... of een, of een hartstilstand met de doodsgevolg. Bedoel je dat hij als het ware heeft aangeboden... Ja. ja ik, ik kan toch niet zomaar over Ada's leven beslissen? Pff. Toen ik tegen de arts zei dat we ons gesprek beter een andere keer konden voortzetten... toen zei hij dat er niet zoveel voort te zetten viel... En dat sloeg natuurlijk op Ada. Ja. Als ik jou was, dan, dan zou ik erachter proberen te komen... of die artsen er werkelijk voor 100% overtuigd van zijn... Dat, dat Ada echt hersendood is. Want als ze nog maar een sprankje van, van, van individualiteit bezit... dan is het moord. Maar als er echt helemaal niets meer is, 0%, ja, dan betekent het niets, dan, dan mag het. Ja, Maar hoe, hoe kom ik dat te weten? Ja, dat is heel eenvoudig. Je moet dan je neus weg informeren of ze, of ze plaatselijk of totaal verdoofd zal worden. En als ze één van tweeën doen, ja, dan weet je dat ze dus nog over waarneming beschikt. Maar als blijkt dat ze helemaal niet onder narcose gebracht wordt, nou dan, ja, dan, dan weet je dus hoe laat het is. Onno en Sofia hadden Ada al eerder gezien. Maar toen zij op de dag van de operatie met hun drieën de ziekenhuiskamer binnenkwamen... bleef Max geschrokken op de drempel staan... Ada's haar was gemillimeterd. De mooie, donkere omlijsting van haar gezicht was verdwenen... en onthulde een klein, weerloos hoofd... dat pas nu definitief vertrokken leek naar de onbereikbaarheid. Vijf minuten later werd Ada naar de operatiezaal gebracht. Ik heb nog met de anesthesist gesproken, Max. Ze brengen Ada onder volledige narcose. Ik begrijp het. Natuurlijk doen ze dat. Alleen al in het belang van het kind om tijdens de operatie mogelijke reflexen te voorkomen. Vanaf nu zullen wij dus elke 30e mei een verjaardag vieren. Ja. Alles staat op het punt anders te worden. Hm? Ja, het kind verandert van een vruchtende mens. Ada van een dochter en een moeder. Ja. En u, Sophia, van een moeder en een grootmoeder. En ik van een zoon en een vader. Ja, alleen Max, die verandert iets. Echt iets voor jou. En ik hoop dat ik zo onveranderlijk ben als Het Is stil. Ik geloof dat ik een kind hoor huilen. Gefeliciteerd, een engelachtige jongen. Moeder en zoon maken het goed. Een jongen? Is het niet geweldig? Gefeliciteerd, Onno. Oh. Wat een geluk, dank jullie wel. Thank you.